van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dick de met het NOS journaal. De chauffeur van de bus die gisterochtend voor ongelukte in Noord-Spanje is aangehouden. De politie verdenkt hem van zware onvoorzichtigheid, zegt de Nederlandse consulgeneraal in Spanje.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 you Morning will rise. I know I'll meet you further on up.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 Uh, overigens over respect en luisteren en vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. Nou, dat was uh, in de tijd dat Brezhnev nog uh, en Khrushchev uh, in, uh, in uh, de Unie van de sovjet nog bezig waren. Nou, dat was uh, geloof ik een... Uh,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 gebeurt meestal bij de Albert Docks. Ja, dus... Het dorp van de Beatles. Nou, dorp, dorp. Ik ben er een paar keer geweest. Zeg het <laughs> niet tegen een de dorp, scouser, hoor. Het een <laughs> zeg het positieve... niet tegen een scouser, want ik denk dat je niet levend het uh, <laughs> dorp verlaat. Nou, dat zeg ik gewoon in het Nederlands. <laughs> dan, <ja. laughs> nou, dan verstaan ze het dan ook niet, <laughs> maar goed. De uh, Phantom of the Opera is uh, weer iets heel anders. Ja.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 op vrijers voeten Wil mijn triomf Stelen Engel die tot mij sprak Ik luister Blijf dicht bij mij Heet me Enel mijn ziel Was zwak Ik huiver. Met vlij om de woorden, ik huis in duisternis. Kijk naar jezelf in de spiegel, waar je om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 Terug naar Heemsteden, want er is gescoord bij de wedstrijd tussen RCH en Bloemedaal. Tjek, zeg het maar. En hier is de stand 1-1 geworden in de 69 minuten. Dat was Rafael Emmanuel die hem scoorde. Bloemedaal zou eerder op, op, op, op, op 2-0 komen, maar 1 fout achterin. En Rafael Emmanuel en kan zo doorgaan en maakt hem goed af. En daardoor is die stand hier 1-1 geworden in die wedstrijd. En dat is een aanval van RCH, die komt aan de rechterkant gedaan. Maar het is daar de beren die er goed tussen zit. Nee, Alek Corving, die er goed tussen zit. En dat betekent een ingooien aan de overkant van het veld. Maar toch is die bal voor Bloemenau. Dus hij werd aangeraakt door een RCA-speler. Dan kan het betekenen dat uh, Alek Corving die bal uh, kan gaan pakken en kan gaan ingooien. Ja, dan uh, moet je oppassen natuurlijk. Want als je druk aan het drukken bent. En je krijgt een snelle uitval. Dan ben je natuurlijk in één keer weg. Dat betekent dat Bloemenau opnieuw moet gaan aanvallen. En dat dus uh, Bloemenau gewisseld heeft. Heeft Almere erin gebracht in plaats van Alek Grijzenberger. Komt die bal hoog en diep naar de elf toe van, uh, van RCA? Die gaat om Joost Hofkreet. En die kan zo doorlopen. Dan moet Joost erbij komen. 11 gaat richting het stadsgebied. Wat gaat het dan voorzetten? En dan is het daar alle Corring goed weggehaald uit het stadsgebied gedaan. Het is de Jeroen de Dikke die hem verder transporteert. Jeroen de uh, Gijs-Jan Poelgeest naar uh, 12 Toonberen toe. Maar die kan er niet bij komen. En het is Joost Hofke die hem goed eruit uh, tussendoor pikt. En dan wordt er een ingooi recht voor mijn gezicht. En dan is die bal is al genomen op buiten, buiten, plaatsen hem meteen door naar de buitenkant. Naar de richting nummer 11 toe van de RCA. Maar die kan er niet bij komen. Betekent dat die bal achter gaat. En dat was wel, ze die bal uh, kan gaan trappen. Dus gijs die hem op gaat halen. En een was gooit. En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 En of hij de bal in één keer naar voren kan gooien. Of dat hij via het opbouw kan. Kan via de opbouw via Gijs-Jan Poelgees. voor, jan Hij zijn meteen het 11 tegenover zich. En die beweren dan door te naar Jozef. Dat lukt niet. En dat betekent dat die bal uitgaat. En dat er een ingooi komt voor Ersja. Ersja. Meteen weer naar nummer 10 toe. En die gaat heel handig om zijn man heen. Maar het is daar Beren die je goed een rugdekking geeft. Anders had het gevaarlijk geweest daar. Maar het is kuit die er niet bij gekomen. Dat betekent dat de nummer 2 zien. straf van Ersja meteen die bal oppakt. En meteen weer naar Rafael. Raf nog wel aan de bal. Er moet geen actie gemaakt doet hij ook. Maar het is korven die er goed tussen zit. En hij moet Kuit door doorstransporteren. Kuit heeft de bal in zijn voeten. Plaats hem niet goed. En dan is het aan Toonberen die er goed weer tussen zit. Maar nog is die bal niet weg. En nou is het Joost Hofker die de bal kan oppakken. Joost Hofker plaats hem meteen aan Toonberen. Juxters, dat is een overtreding. En uh, eigenlijk zei ze even: dan is het de dikke. Die, die bal in één keer weer door te plaatsen daarop uh, Toonberen. Die kan er niet bij komen. Is het SCA die de bal kan oppakken. De nummer vijf, uh, Mike hij heeft de bal in zijn voeten. Gaat hem dan die plaatsen, aan de 11. Maar het is dan Joost Hofker die er weer tussen zit. Joost Hofker op, uh, op Beuner. En Beunter kan er ook niet bij komen. Dat betekent dat, uh, wie heet er om, een ingooi kan komen voor RCA hier. Door de nummer 6 met een, uh, Martin Koelenwijk. Koelenwijk. Pak die bal op, gaat kijken. Oh, die eiken gooien. Gooit er op Beunen Beuner. kan er ook niet bij komen. Dan moet het. Weren moet hem transporteren naar Die Kan niet erbij komen? en nee, waar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat de nummer 12, Tim van de Akker, die bal doortransferteert naar de voorhoede. in is Corving die hem weg moet kopen. En Corving kopt hem ook weg, maar niet goed weg. Krijgt nog een herkansing. En er moet Kuiten bij komen.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 En dan komt de tweede hard ingeleid Maar hij houdt de bal eigenlijk. Moet er nog een keertje langs. Ze doet het ook heel goed. Moet hij nu gaan voorzetten. Komt die bal. Kan Baardi erbij komen? Nee, Baardi kan er niet bij komen. En nog is die bal niet weg in de achterhoede. probeert het dan neer te leggen voor Tim Jones. Dat lukt ook niet. En is het het bal dan zit Die ziet wel weer op in. Gijs Shampool reis dan weer naar te schieten. Doet het wel goed naar de kruisje toe. Dat doelman. Ja, die haalt hem weg. En dat betekent dat die geblanceerd ligt op het instrassgebied. En dat de stand hier.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 Uit de jaren 70 zelfs. Dan moet ik even goed uh, kijken. Ja, die is uit de jaren 70. Dus ik, ik denk, ik zou graag geneigd zijn dat de Credence het uh, van de Beatles het hebben, hebben overgenomen. Maar ik denk het wel. Dat kan even. Dat goed. zou, uh, want, uh, want de Beatles hebben er in 70 een punt achter gezet met, uh, met alles. En uh, dit nummer dateert uit de 71. Dus ja. ik denk dat, uh, dat het uh, dan toch iets uh, is uh, geweest uh, wat, uh, wat de heren hebben opgepikt.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 ook in het begin. Toen ja. uh, werden er menig uh, wenkbrauwtje gefronst. Ach, ja. uh, hij, hij choqueerde. Ja. En als je nu kijkt in deze tijd, ja, dan, dan is dat, zou je bijna zeggen, volstrekt normaal. Maar ja. in die tijd gezien, uh, ja, heel vernieuwend. Heel ja. baanbrekend ook. Dan kom ik toch. Maar dan, van Ja, maar dan, ja. dan zeg je iets, zeg je iets, maar. Uh, ja, gaf dat nog wel eens wat uh, problemen toen je op dat moment ook van die muziek uh, begon uh, te waarderen uh, thuis? Uh, nee, totaal dan? niet. Nee, nee. Uh, je mag mijn vader bellen en die zal bevestigen dat ik altijd uh, zeer makkelijk was. Ja, <laughs> ja maar Queen werd uh, gewoon getolereerd in Huis Meijen. Ja, er waren meerdere. Ik denk mijn, mijn oudste broer was ook een Queen-fan. Ja. Ooit ja. bij een concert geweest van Queen? Nee. Nee, nee hey, weinig een van de meneer ik liep daar van de week over na te denken...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 Voordat we straks Freddy nog even uh, nog een keer gaan uh, draaien, gaan we eerst even naar RCH uh, tegen uh, Bloemendaal. Tjerk, zeg het maar. En hier is de stand in een uh, uh, 2-1 geworden. Het uh, is dus, uh, Tim van Akker die de 2-1 uh, scoorde. En dat betekent dat Bloemedaal met nog een kwartier te spelen op een achterstand staat in deze wedstrijd. En dat uh, ja, Bloemedaal nogmaals gewisseld heeft. Het is waar die dier geblesseerd uit moest. En dat betekent dat uh, Monier en erin gekomen is. En nu moet Bloemedaal alle zeilen gaan bijzetten om die achterstand uh, goed te maken. En dat betekent dat je van 1-0 achterstand, een 1-0 voorzong, op een 2-1 achterstand komt. En nu moet Bloemedaal laten zien wat er nog kan in dit kwartier hier bij ja gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'm turning inside out I'm floating around in ecstasy so... I'm having a good time, having a good time. En zo ging dat uh, dan nog eventjes uh, door Don't Stop Me Now van, uh, van Queen. Ik zou bijna zeggen de Beatles, maar dan <laughs> ga ik echt uh, vloeken in de, in, de, in de muzikale kerk. Tijdgenoten, nee. ja. bijna vergelijkbare kwaliteit, maar wel degelijk anders. Uh, moet ik alleen nog even kijken. Volgens mij is dit nummer door Freddie Mercury geschreven. Maar dan, ja, ik, dan volgens ga, mij ook. Ik, ja, ga ik even heel gauw uh, kijken. Ja, inderdaad. Don't Stop Me Now, Freddie Mercury. Eh, ja, de, de, de, de, de bij het wegvallen want dat is ook zoiets dat zit ik bij, bij uh, popgroepen zit ik dat altijd uh, te be bekijken bij het wegvallen van Freddie Mercury was Queen Queen niet meer ja, ja. en uh, dat, uh, dat heb je bij een aantal bands uh, weer niet, ik bedoel als ik naar de Who kijk, uh, Roger Daltrey en Pete Townshend, dat zijn de mannen van de Who en de, alles wat er omheen gebeurt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 En hier is het nummer drie van uh, RCA Dirk uh, Gerritsen van het veld gestuurd met rood, dus een, een, een, een, een koppende beweging naar Tim Jones toe. En dat betekent dat, dus, uh, dat, dus uh, ja, dat RCA dus met die man uh, verder staat. En dat, uh, ja, uh, uh, Bloemendaal dus met elf man nu tegen man van RCH speelt en dat de gemoederen een beetje opkomen. En dat is nu Simon, af dat dus nu Kees Nijwis zijn laatste troef ingezet heeft met Bert, Bart de Bruin in het spel te brengen. En Gijs-Jan Poelgeest naar de spits te gooien. En dan gaan kijken wat het nog die laatste 12 minuten hier gaat opleveren in deze wedstrijd tussen Bloemendaal en RCA. En de scheidslaar moet het gewoon kort houden. Dat zie je gewoon duidelijk. Want RCA die gaat wel uh, op de man nu stelen. En dat betekent dat er wederom een overtreding gemaakt wordt door de nummer 5 van, uh, van, uh, uh, van uh, RCA, Maaike Beuner. En dat, uh, uh, en dat uh, gewoon die vrije trap genomen kan worden door Joost Hofker. Joost Hofker zal hem diep heen gaan brengen. Dan komt hij ook die bal lang richting Wilke Klooster. Kan Gaan Middelklooster erbij komen. Wilke Klooster kan erbij komen.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 Met name zangeressen heeft hij ook geschreven. Komen ook hier uit de buurt van Daling? Ja. Ja, ze komen okay. uit, uh, uit, Heemstede, uit de, de omgeving van Heemstede Halen. Ze hebben op het Corneerd Lyceum hebben ze toen ja. gezeten. Ja, dat is nu weg, dat, dat, die school. Daar staat nu iets anders, maar daar, hebben ze, uh, daar zijn ze begonnen. Dat dus. ja, verklaart het zo'n mooie omgeving. Dat moet ook wel leiden tot uh, mooie liederen. Ja. ja. Goed, Badenwijn de Groot met. Verdronken vlinder.